Dit is met het NWS Journaal. Er is een lijst gepubliceerd met daarop alle 172 boeken die in Londen zijn gestolen. Dieven wisten daar gisteren een pakhuis binnen te dringen... waar ze veel zeldzame werken meenamen, van onder andere Dante en Petrarca. Er zitten ook oude uitgaven bij van wetenschappers als Archimedes. Sommige titels zijn minstens 70.000 euro waard. De kostbaarste een stuk duurder... De boeken zijn vermoedelijk gestolen in opdracht van een rijke verzamelaar... want het is vrijwel onmogelijk de werken te verkopen. Het Iraakse leger heeft 77 strijders van islamitische staat gedood... onder wie 13 hoger geplaatste commandanten. Ze kwamen afgelopen week om bij een luchtaanval op een huis in de provincie Anbar. Daar waren de commandanten bijeen voor overleg. Het Iraakse leger ging ervan uit dat ook de leider van IS daarbij was... Gisteren werd gemeld dat Abu Bakr al-Bakadi ernstig gewond was geraakt... en mogelijk zelfs was omgekomen bij de aanval. Maar hij lijkt te zijn ontkomen. In de Franse Alpen zijn de lichamen geborgen... van de slachtoffers van de Lewine bij Tignes, aan de grens met Italië. Eerder werd gemeld dat zeker acht skiers waren bedolven. Nu blijkt dat de groep bestond uit vier snowboarders uit Frankrijk... een begeleider, een vader en twee tienerzoons. Anouk heeft de Edison Oeuvreprijs gewonnen. De jury van de muziekprijs noemt de zangeres de grootste rockster van Nederland... en prijst Anouk om haar vernieuwing. De Edison voor Beste Album ging naar Hard Work Pace of Two van Bro Broederliefde. Het weer, vannacht gaat het licht vriezen, maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Morgen zondag bijna graad of 7. woensdag kan in het zuiden 15 graden worden. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig. En dit was het NWS Journaal.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 Christi,ainer nur er gibt dir Leben. Und wenn er gibt, gibt er viel. Komm, vergegen Jesus jeden Tag aufs neue. Komm, vergegen Jesus denn Perspectieve. Jesus schaft.